Ook die film zit nog in de planfase. Verhoeven gaf ook zijn mening over de plannen van het nieuwe kabinet. Hij zei, dat hij, de hij zei dat de bezuinigingsplannen op cultuur neigen naar fascisme. Het weer in Limburg plaatselijk mist. Vanmiddag wisselend bewolkt met in het zuidoosten de meeste kansen wat zon. Het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zangvoort heeft het. Al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010. Al 20 jaar live. GFM. Met nu. Inspiratieradio.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 Zij zijn allebei lid van het CDA. De SP heeft vraagtekens gezet bij de benoeming van Ben Knape... tot staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Knapen was eerder bestuurder van uitgever PCM. Dat concern bleef met een schuld achter nadat een durfinvesteerder belangen in het bedrijf had genomen. Volgens de rechter was sprake van wanbeleid door PCM. Premier Balkenende is op zijn voorlaatste werkdag in een Mercedes-Sportauto naar het Torentje in Den Haag gereden. Tot verrassing van Balkenende verscheen de auto vanochtend bij hem voor de deur in Capelle. Hij mocht zelf naar Den Haag rijden. De tocht in de Mercedes met vleugeldeuren werd hem aangeboden door zijn ambtenaren. Balkenende sprak van een fantastische rit. Hij heeft altijd graag in zo'n auto willen rijden. Oud-staatssecretaris Werner Buk is overleden. Hij was voor de KVP staatssecretaris van Volkshuisvesting in de kabinetten Biesheuvel 1 en 2 van 1971 tot 1973. Werner Buk was 85. In Chili is de reddingsoperatie van de mijnwerkers in volle gang. Om vijf uur werd de eerste gered... en met tussenpozen van ruim een uur komen sindsdien de anderen naar boven. Inmiddels zijn zeven mijnwerkers naar boven getakeld. Het duurt nog zeker anderhalve dag voordat ook al hun collega's weer boven zijn. In Iran zijn zeker 18 mensen om het leven gekomen... bij een explosie in een munitiedepot van de Revolutionaire Garde. Er zijn ook 14 gewonden. Het depot staat op een basis van de Revolutionaire Garde in het noordwesten van Iran...